Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft er vertrouwen in dat staatssecretaris Dijkhoff niet opnieuw een gemeente zal dwingen om vluchtelingen op te vangen, zoals hij dat eerder deze week deed in het Drentse Oranje. VNG-voorzitter van Zanen heeft dat gezegd na een gesprek met Dijkhoff. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb Abu Talib, zei na afloop van het overleg dat hij diep respect heeft voor de staatssecretaris en dat het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen een landelijk probleem is. In het overleg is afgesproken dat het Rijk en de gemeente het komende half jaar gaan proberen om 10.000 vluchtelingen met een verblijfstatus van asielzoekerscentra over te praten, plaatsen naar gemeenten. Op die manier komen bedden vrij voor de stroom vluchtelingen die nu naar Nederland komt. Ouders die scheiden mogen het kindgebonden budget niet aftrekken van de kinderalimentatie. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Begin dit jaar kwamen er nieuwe regels voor kinderalimentatie. Die leiden ertoe dat de meest verdienende ouder minder voor het kind hoeft te betalen. En dat kan niet, vindt de Hoge Raad. Bij de alimentatie moeten ouders uitgaan van de behoeften van hun kind. Consequentie van de uitspraak is dat de alimentatie die ouders moeten betalen in veel gevallen omhoog gaat. Het aantal vluchtelingen dat aankomt op de Griekse eilanden is afgelopen week weer flink toegenomen, tot zo'n 7.000 per dag. Weken ervoor waren het er dagelijks nog zo'n 4.500. De Internationale Organisatie voor Migratie vermoedt dat de toename te maken heeft met het slechte weer dat wordt verwacht. Vluchtelingen zouden nog willen profiteren van de gunstige weersomstandigheden. Op het strand van het Zeeuwse eiland Walcheren is olie aangespoeld... afkomstig van het vrachtschip Flinterstar dat dinsdag zonk voor de Belgische kust. De olie ligt over tientallen meters verspreid tussen Westkapelle en Vlissingen. Een fotograaf zegt tegen Omroep Zeeland dat er vogels besmeurd zijn geraakt. De gemeente Vlissingen raadt mensen af om naar het strand te gaan... totdat de olie is opgeruimd. Dat gebeurt waarschijnlijk vanmiddag. Het weer op steeds meer plaatsen zon en het is 15 graden. Morgen droog en meer zon en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1, Apeldoorn-Amersfoort... tussen Stroer en Barneveld, 4 kilometer. Richting Amsterdam bij Eembrugge, 4 kilometer na een ongeluk. En de A29, Bergen op Stromer-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De tunnel is dicht, er ligt een gekantelde vrachtauto...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 Ja, het is één uur geweest. En dat betekent voor de luisteraars dat we altijd gaan uh, genieten van een stukje cabaret. Nou, ik heb uh, het eerste deel al uh, begin van de week gedraaid. De toiletjuffrouw van uh, Tineke Schouten. Ja, het is een conferentie van uh, zo'n dertig minuten. Dus ik heb hem maar even in tweeën gesplitst. we gaan uh, naar het tijdstip waarop Tineke de eerste telefoontjes uh, binnenkrijgt. Geniet van uh, de conferentie, uh, De 06-lijn. Van Tieneke Schouten. Hij zei, lekker in die gesprekken. Iedere tik is 2 euro's. Joop of zelf maar 1 euro ervan. Hij zegt, voor de rest moet je natuurlijk goed heet houden. Dus ik heb een das omgedaan. <lacht> ik had deze muts nog, dus... Uh, <lacht> nou, en ik heb een lekker heet kopje thee erbij. Dus koud zal ik het niet krijgen, hoor. <lacht>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 Die teller ging te huh? Nou, nou word je weer gebeld. Toen je weer nieuwe vrienden maakt. Ik zou mij benieuwen. Nee. Nee, ik dacht het niet, nee. Nee, ik heb geen kale poes. Hmm. Maar hoezo ben je hem kwijt of zo? Nee, hmm. maar ik heb wel een goudvis. Ja, natuurlijk! Hij vraagt of hij nat is. Ja, ik dat, maar ik moet even, rekken, ik moet even rekken. Moet even rekken. Uh, ja. Wat um, ik vragen, heb u zelf ook beesten? Een marmotje? In uw hand? Oh. Oh, die zeker tam dan. Oh, hij is hoskewild. Oh. Ik heb een hele wilde marmot, dat moet u niet doen, meneer. Nee, dat is juist niet leuk, want zo maak je ze wilt. Nee, dat vind ik zielig. Hij trekt als een kopie. Ik heb echt wel vrienden over over, echt wel. Want ik heb vanochtend zes telefoontjes gehad, maar ik heb zeker vijf vrienden erbij. Want ik weet niet precies wie me belde. Ik had een, een, drie astma-patiënten erbij. Maar heel benauwd hoor. Hij joh. Oeh. En dan puffje je maar mee, hè? Om te troosten. Ja. Ik denk dat hij gewoon voor een enquête belde. Want hij vroeg of ik Pipe ook zo lekker vond. Ik <tied> nou, ik vind het toevallig heerlijk. Echt, ik vind die geur zo lekker, hè. Ik je maar je aan de telefoon. Tenminste, ik denk als Barney zeker tot zijn Oostenrijker was. Want hij zei tegen mij, ik zit hier al aan de telefoon in mijn leren broekje. Ja. En later begon hij ook te jodelen. Ja. laatste snik. Ja, ja ik wacht even. Ze verbinden me even door. Ik uh, bejaarde thuis, zag ik vanochtend ook al. Hallo, opa. Ja, jongen, ik ben jouw lievertje. <laughs> of ik ze schattenbouwtje ben. Leuk. Hè? Het is echt een vriendenclub, je hoort wel. Je mag alles van mij verklappen, liefie, hoor, want ik zal het niet doorverklappen. Ik snap het wel. Dus u zit in uw schommelstoel. En u krijgt hem niet omhoog. Dus zo kwam. Dan, dan moet je nog technisch wijzen, ook, hè. Ja, ik wil hem nou wel naar de gamma doorverwijzen. Maar ja, dan ben ik mijn euro's kwijt. vind je ook, ook niet goed. Maar ja, hoe krijgt zo'n oude man hem omhoog, hè. Ik ben nu helemaal alleenig. Niemand ziet je helpen.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 ...komt ie iets omhoog dan het volle gewicht naar achteren. De Oh. Hij is gevallen. Hallo. Oeh. Je hoort niets meer. En die teller gaat door, hè? Oh, zuster, kom binnen, dan hangen. Oh. Weer twee euro's erbij. Gaat lekker, hè? Ja. ja, Joop zegt het zelf. Goed rekken die gesprekken. Iedere tikt is twee euro's. Hoef je hoeft zelf maar één euro ervan. Nou, ik zit nou met Australië erbij op. 580 euro's. Lekker, hè? Of, uh, nee. Uh, 579 euro's. Omdat Joop ook een euro moet. <lacht> Fijn, hè?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 Telepathie. <laughs> ik heb precies hetzelfde. Ik zeg het net. Ik ben ook zo heet. Ja. Bloed heet, zegt hij. Ik ook. Maar ik ben er nooit zo heet geweest, echt niet. Nee, ik zit gewoon met mijn muts in mijn hand. Bloedheet. Ja. Ik... Oh.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 Nee, sorry, nee, nu raak ik echt opgewonden, maar... Nee, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt, maar er komt er nou één achteraan. Ja, joh, ja, ja, mag het. Ik pak hem, hoor, want anders gaat hij hangen. Ja, ik pak hem erop bij. Ja, ik pak hem. Hij vindt het allemaal goed. Echt, tevreden. Ik ben bijna klaar. He, bijna klaar. Bijna klaar, ja. Ja, ik kom. Ja, ja, wacht even. Ik kom, ik kom, ik kom. Ja, ik, ben bij... ik ben bijna klaar, ja. Dat noemen ze club. Nou, het wordt nou pezen. <racht> jij ja, hoort bloed heet. ja, ik ook, joh. Hij is, hij is zo heet, hè? Wat heb jij? Wat heb jij? Jij hebt een orgasme? Nee, ik niet, nee. Nou, ik heb gewoon centrale verwarming. <racht> Even heel snel nam, weet je wel? Die liggen nu te wachten op tafel. Uh, ja, vind het goed als ik ze nog eens neem? Even... Ja, wat er hangt. Oh, hij luistert mee. En de teller gaat door. Ik zal Joop blij zijn? Met de intiemruin. Oh, die is gaan hangen. Toch vier euro's te waaien? Met de 65 plus. Joop. He heel even, Joop. Heel... Mijn baas. Ik wist niet dat jou zo oud was, joh, 65. Oh, je wordt oud voor mij. Hij wordt oud voor mij. Ja, dat klopt. Vanochtend heb ik heel lang zitten bellen, dat klopt. Dan heb ik zelf gebeld. Australië, joh. Ja, wat... nee, zelf... nee, je... ja, Nee, maar jij zegt. Jawel, nee, maar jij. Ja, nee, maar jij had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 En die komen meteen bij mij de hele boel verbouwen. Wat een fijne vriendenclub, doedeloe. Ja, Tieneke Schouten natuurlijk. U luistert nog steeds luisteraars, naar ZFM Zandvoort. En als u luistert naar ZFM Zandvoort. Dat was uh, natuurlijk Cliff Richard met zijn shadows. Nine times out of ten. Uh, Jolande. Ja. Waar, waar, waar ben je nou, nou de grootste fan van als het gaat om, om muziek? muziek? Oh, wacht even. Ik heb de verkeerde microfoon openstaan. Want we je hier niet. Maar nu wel. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel uh, toch wel een grote fan van Stevie Wonder. Ja. En ik heb eigenlijk ook... Ja, ik, ik heb gewoon meerdere muziekvoorkeuren, uh, <kwijls> Maar ik heb eigenlijk heel veel... Verzamelstwedde. Verzamels, ook, ook Omdat het met... dan een bepaald genre is. En dan heb je mm -hmm. gewoon verschillende uh, muziekjes. Wat ik zoals Michael wil vind ik ook heel lekker. Ja. En die had vroeger ook, uh, weet je nou, van uh, Hello, is this me you're looking for? Die vond ik ook wel Oh, goed. dat Lionel Richie. Lionel Richie vond ja. ik erg lekker. Ja. En uh, ja, weet je, ze zeggen ook dat de, uit de tijd dat je jong was, die muziek. Je blijft je hele leven eigenlijk het lekkerste vinden ja. eigenlijk. Nou heb ik het geluk... Uh, uh, uh, dat ik geboren ben... in 1947. En ja. uh, dat ik eigenlijk de hele poprevolutie... zo vanaf de eind jaren 50... tot nu heb meegemaakt. Ja. Dus ik heb... Ja, in die tijd Louis Prima met, met, met Bonacera. Sera. En, en toen kwamen ja, Cliff en, en Elvis. De, die werden concurrenten van elkaar. En de Salvera's, hè, met kleine coquette Katinga. en <laughs> en ja, natuurlijk. En de, spe, de Spelbrekers ja, en zo. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ik, heb, uh, ik heb. Mijn oudste zus is van 44. En hmm. dan uh, komen er een heleboel daarna. Dus ik heb die tijd wel meegemaakt van dat zij al die muziek draaiden en zo. Dus uh, daardoor heb ik ook al vrij brede opleiding gehad, zeg maar, in de muziek. Oh, okay, dus je hebt dat is ook. altijd wel erg leuk. Wat dat betreft ook van alles meegemaakt. Ja, zeker, want je ja, had het Crosby, Stills, Ness en Young, dat vond ik geweldig. Dat vonden mijn broers ook heel leuk. Ja, mooie, mooie close harmony uh, ja, zang. Ja, ja daar hou ja. ik dus wel van. Ja. Ik hou ja. zelf ook van zingen. Ik zit ook op een koor, weet je wel. Oké, dus oh, dat... oh, vertel, vertel. Dan we het ja. weten. Ah, ah, dat oké. weten we al. Ah. <laughs> ja, ik zit in Icantatori Allegri. Van, de, van mijn broer die heeft dat koor Jan-Peter verstegen. Het is eigenlijk de Vrolijke Zangers. En we hebben laatst nog in het museum opgetreden. Ja. En uh, we gaan straks met de kerst gaan we weer zingen. Uh, tijdens uh, de sprookjeswandeling zo'n beetje. Gaan we in het dorp met een dikke score zingen. Oké, okay, maar dat is ook een verscheidenheid aan repertoire? Uh, ja, ja, van uh, oud-Hollands tot uh, Afrikaans zingen. we. De, oh. dat, Weet je ook uh, de, de, de, hoe heet het, Paul Simon. Uh, uh, die heeft ook wel van die, van die Afrikaanse uh, zangers. Hè? Ja, ik, dat, uh. ja ik, ik vond het ook heel erg leuk dat je toen de tijd had dat... Uh, Nick en Simon die gingen toen de hele wereld over met ja, muziek te ja, maken en ja. daar heb ik echt, echt van genoten zeker ook van hun musicaliteit. Weet je waar Nick, is, weet je waar Nick en Simon nou weer hun uh, ziel aan hebben verbonden? Nou, aan het rode kruis ziekenhuis in uh, in, Velsen, in Bever, Nee, okay. in, in Beverwijk. Sorry. Ja, er, ik begreep uh, dat uh, Simon ja. nee Nick Nick, Nick ja. Schilder heette heet ja, ik ja, ja. Dat die uh, <coughs> toen ook uh, wel uh, gewond is geraakt tijdens de Tijdens dat uh, grote evenement Brand. daar in Volendam. En ja. dat, dat hij ja. toen zangles moest nemen ja. om zijn luchtwegen beter te maken. Ja. Maar de reden dat ze, dat ze... Want als duo hebben ze hun ziel verbonden aan het Rode Kruis ziekenhuis. Ja. Het heeft er alles mee te maken. Je hebt een, een organisatie die heet Music Kids. En Music Kids uh, is een organisatie die zich hard maakt... om te bereiken dat er in elk ziekenhuis, groot ziekenhuis in Nederland... Een, een muziekstudio komt voor kinderen die daar opgenomen zijn... en langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven... Ja. En eh, ze willen dan die kinderen de gelegenheid bieden om, eh, als ze uit bed mogen, om in die studio lekker muziek te maken overdag. Uh, waarmee uh, uh, ervan wordt uitgegaan dat de tijd die ze dan daar moeten doorbrengen... wat toch een beetje een stress, een traumasituatie is voor ja. een hoop kinderen... dat die daarmee wordt verlicht en dat dat zelfs het genezingsproces zou kunnen verzachten. Oh, dat geloof ik zeker. Geluid doet zoveel met je. Ja, en uh, het is nu niet alleen maar die studio met instrumenten... die dan uh, wordt geïnstalleerd in zo'n ziekenhuis... Uh, maar dat, het is natuurlijk ook een uh, begeleiding die er nodig is om, om kinderen uh, uh, ja, wegwijs te maken op een instrument. Ja. En, en gewoon uh, te begeleiden in het, uh, in het maken van muziek. En misschien ook wel opnemen en zo. Dus een betere opname is een opname in het ziekenhuis, toch? Leuk. Ja. Nou, je gaat bijna expres het ziekenhuis in. Eigenlijk wel, hè? Als je niet uitkijkt. Ja. Dan nee. willen ze weer terug. Net zoals sommige zwervers. Ja. Die blijven maar zeuren om in de gevangenis te mogen. En dat die kinderen zeggen: ik ga weer. <lacht> Hé, hey, uh, je, je duwde me letter cd in de handen van uh, uh, uh, de Queen. Van oh, Queen, ja. De Queen klopt. of Holland, toch? Nou, <laughs> of, de, ja. of de Queen of England. The queen of the motherfucking Stone Age, die <laughs> heb je ook nog. Ja. Die draait wilke vaak, mijn ja. uh, radio collega van Toebak Leeft. <laughs> en uh, nou, we hebben allemaal behoefte aan zo'n persoon. Iemand die je lief kan hebben. Somebody to love. Don't you dare yeah, to yeah. I have spent all my years ooh, in believing you, but I just can't get a no relief. Lord, somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody, anybody find me somebody to love? Yeah. I work was every day of my life. My, heart. My heart. Was dat toch? Absoluut. Dan hebben we het natuurlijk over Freddie Mercury, yes. de liedzanger van Queen. Ja, wij zijn uh, met ons score nu bezig om de Bohemian Rhapsody te oefenen. Oh, dat is moeilijk. En, uh, maar dan zie je inderdaad uh, hoe dat schuurt tegen elkaar, die verschillende stemmen. En dat je ook denkt van, wauw, hij heeft ook echt helemaal geëngageerd. die, die, zo... die bel dan weet je, die, ja. die glijer, zeg ja. maar. Ja. Ja, ja, ja, die, die, die, ja. twee keer verschillend ook, hè. Die eerste is anders dan de tweede. Echt waar? Ja. Oh, dan moeten we even goed luisteren. Dat, <lacht> uh, maar het is geweldig. Het, gewoon, die man die is gewoon fenomenaal. Ja. Daar ben ik dus ook wel fan van, van Queen. Daar heb ik inderdaad dus een CD van. Ja, niet... Niet voor niets heeft natuurlijk Queen een aantal jaren... in de top 2000 ja, nummer 1 gestaan met ja. Bohemian Rhapsody. Ja, geweldig. Ja. Uh, ja. Even kijken, ik spiek op mijn klokje... en het is gewoon weer tijd voor, uh, voor het volgende. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Met Don Jolanda Verstegen en Charles Duif. Ja. En ja. wat voor nieuws hebben we gehad deze week? Afgelopen weekend de korendag. Ja. En, en het leuke was: wat nooit iemand gelukt is, hebben de beachpopzingers voor elkaar gekregen. De Beatles en de Stones op één podium. Ja. Ik ben heel even gaan kijken. Ik heb een van de hoogtepunten gemist. Want uh, onze eigen Ruud Jansen, die hier dus vandaag niet was. Misschien omdat hij zoveel succes heeft gehad... met die korendag dat hij overal gevraagd wordt. Maar hij, uh, hij, uh, hij had dus uh, één lange compilatie gemaakt... van verschillende Beatles-nummers. Ja. En uh, het was er gewoon helemaal geweldig. En hij heeft gewoon een gouden plaat gewonnen van uh, ja, ja, kijk, Ruud is natuurlijk bij uitstek... is hij fan van de Beatles. Ja. Hij heeft ja, wat je van de Beatles kunt vergaren, zeg maar... Dat heeft hij allemaal thuis uh, staan. Hij is ook naar Liverpool, naar Liverpool geweest. Hij, is, uh, hij heeft over dat beroemde uh, zebra pad gelopen. Ah, ja, ja, uh, van Abbey uh, Road. hè? Uh, ja, Abbey ja. Road. Hij, ja. Hij, hij is natuurlijk uh, ook grote fan van Paul McCartney... als wat deze man heeft opgenomen. Ja, maar het is niet ook, de echte, hè, toch? Die, die, die andere was toch dood? Nee, Dat blijft een mooi verhaal. Dat kant, blijft een mooie ja, nee, En Dat is <laughs> ja, dat, toch... dat, dat Elvis Presley er ook nog is ergens. Wij zijn overigens afgelopen uh, uh, vrijdag... zijn wij geweest naar... Uh, de analogus, en dat is een, een Beatle uh, coverband, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk een, een orkest kan je wel zeggen, want ze hebben vier violisten, ze hebben, ze hebben blazers, ze horen uh, trompet, saxofoon. Nou ja, noem, schuif er gewoon, noem het allemaal maar op. Leuk. En, maar ze, ze kopiëren echt Beatle muziek op een onnavolgbare op een manier. En ze gebruiken daarbij, en dat is heel bijzonder, dus geen, geen, geen samples met keyboards en zo. Maar echte violen, uh, de echte authentieke instrumenten... zoals de Beatles vroeger ook gebruikt hebben... in de jaren zestig om hun repertoire op te nemen. Oh, fantastisch. Dus dat betekent dat ze oude orgeltjes uit Amerika hebben geïmporteerd. En, en, en nou, je neemt enorme decors erachter. Geweldige band. En als je je ogen dicht doet, nou, dan stonden ze er gewoon de Beatles. Geweldig. Leuk. Leuk. Uh, het kan financieel helemaal niet uit, zo'n zo productie. Want uh, uh, ja, het kennen we theater bijvoorbeeld, waar we waren... Uh, daar konden maar een, uh, ja, een 500 mensen maximaal in. Het was bovendien niet eens uitverkocht. Dus ik denk dat er 400 man zat. Bij uh, zo'n productie, ja, volgens mij kost dat duizenden euro's. Maar nou, het punt is dat de drummer van die uh, analoog, zo heet de band, uh, die is gewoon uh, uh, gevuld. Om het maar zo te zeggen, financieel gevuld. Die schijnt importeur te zijn van Tommy Hilfiger. Oh, kijk. Uh, en, ja En, maar, en die financeert gewoon uh, hun hobby, zeg maar. Dus of ze nou een volle zaal hebben of niet, maakt ze zo maar niet uit. Ze spelen voor hun lol. Alles wat er aan instrumentarium en, en decor en alles nodig is, dat wordt door hem kennelijk betaald. Althans een groot deel daarvan. er komt natuurlijk wel een klein beetje terug. Ja, een terug, hobby uit, of... mag wat kosten, toch? Ja, ja. ja, precies. ja mag... dit, dit, dit, dit is niet zomaar een hobby, hoor. Dit was echt zo fantastisch. Uit de klauwen gelopen ja, ja, ja, ja. Leuk, leuk. Goed, hebben we nog andere nieuws uit Zandvoort. Ja, zeker. Zandvoort uh, doet mee aan de landelijke energy battle... van het Klimaatverbond. Hé, hey, zal ik je wat vertellen? Nou. Ik doe ook mee. Echt persoonlijk. waar? Persoonlijk. Oh, Ja, daarom. Oh. Maar ga verder. Vertel eerst maar even... Kijk, kijk, kijk of je het allemaal goed hebt. Nou, Jolande, er nemen drie teams deel aan de battle. De ja. Maria School... En inwoners en een van de gemeenten. Ja, en ik zit in het team van de gemeente. Kijk, deze teams gaan vanaf 9 oktober, dat is dus vandaag, de strijd aan met andere gemeenten. Uh, en onderling om zoveel mogelijk energie te besparen. Nou, Wethouder Milieu, dan heb ik het over Elisabeth uh, Galik of Charlie. Charlie. Zij is coach van het gemeentelijke team. Die ontving op dinsdag 6 oktober. Jongsleden, de deelnemende teams tijdens de startbijeenkomst. Hoe zag die startbijeenkomst eruit? Nou, we waren met z'n allen in vergaderruimte 1. De grote commissiekamer, zeg maar. Ja. En daar uh, was Eddie Sator, En Eddy Sator is eigenlijk iemand van de Milieudienst Eimond, geloof ik. Ja. En die werkte dan twee dagen in de week bij ons. En die heeft het eigenlijk aangezwengeld. Ja. En er zijn iets van 19 gemeentes die daaraan meedoen. Maar je moet als gemeente toch ook nog een flink bedrag betalen. En uh, iedereen krijgt zo'n soort kastje. En die kan je eens in je elektriciteitskast... Uh, ...opplakken en die, die, die reageert op de puls van uh, die schijf, weet je wel. Je hebt zo'n schijf die ronddraait. Ja, ja, ja. En uh, nou, je moet je beginstand aangeven. Uh, uh, er wordt dus, uh, op dat moment kan je dus zien, uh, die kastjes zijn heel duur. Als je ze gewoon bestelt, kost 140 euro zo'n kastje. Ja. Maar als je hem zelf bestelt, uh, dat ga ik dus niet doen. Maar ik kan hem nu een maand dus bij mij opplakken. Maar ik, uh, hij doet het nog niet helemaal zoals hij zou moeten. En vandaag beginnen, dus dat is eigenlijk wel een beetje spannend. Dus ik heb alweer gemaild. Maar het is de bedoeling dus van je geeft je verbruik vorig jaar in. En dan mm -hmm. gaan ze kijken of, uh, of je verbruik gemiddeld misschien minder is dan dat het was. Ja. En uh, ja, ik heb gehoord van die Elisatoor dat er was een jongen die had dus echt 70% minder verbruik. 70%. En dat vonden ze wel raar. En dus ze hebben ook echt gekeken, maar hij is geen inderdaad een schrikbewind in zijn familie te hebben toegepast. Ja, het zijn ja. had hij opgedoekt. Ja, waarschijnlijk, ja. Maar ja, er zijn mensen die doen... Eddie heeft zelf ook meegedaan vorig jaar. Ja. En die, maar die deed ook zelf zijn router uitsnachts. Ook. Oh. Nou, dat gaat wel ver, vind ik, hoor. Ja. En nou uh, ja, mensen met een, uh, met een waterbed... ja, die kan je uitzetten. Maar ja, het wordt wel wat fris in bed. Het wordt heel dus, uh, fris. Nou ja, ik, ik weet niet of ik kan besparen... want ik ben op zich al best wel uh, goed bezig, volgens mij. Ja. Maar ik kan wel mijn zoon wat eerder, iets eerder onder de douche uitschoppen. Want... Uh, Oh, hij uh, houd, hij eh, kan die, nog wel wat besparen. Die houdt uh, houd van lekker onder die warme stijl. Ja, Het is wakker worden. Hè. Het is volgens, hun, volgens mij een beetje meditatief voor die jongeren Om een beetje te douchen. En dat is ook zo. Het is gezond. Ja, okay. hey, uh, dat heb ik het eerste uur ook al gezegd. Maar ik ga het toch nog even herhalen. Want dat is wel belangrijk voor mensen die uh, regelmatig via de zeeweg reizen. Uh, om te weten, want het grote onderhoud aan de zeeweg, de N200 in de gemeente Bloemendaal, is in volle gang. Dat heeft u natuurlijk al lang gemerkt. Maar binnenkort start de provincie met de volgende fase van deze werkzaamheden. Van maandagochtend 12, aankomende maandag dus, tot en met maandagochtend 19 oktober, zijn de Rotonde Brouwers-Kolkweg en de aansluitende wegvlak op de zeeweg afgesloten. En geldt een omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer via de N201. En dan heb ik het over de Zandvoortselaan. Ja, en dan heb ik nog even toch nog een keer in de. We hebben het gehad over de Nobelprijs voor de Vrede... die uitgereikt wordt op de Veteranendag. Ja. Er staat in de krant wel op pagina 3... zondag 11 uur, Canada ja. van antwoord. Maar het is de zaterdag. Oké. Okay. Dus ik zei nog zo mooi... Van, dan kan je gelijk het combineren met die grote... met die strandrit, met die Friese paarden. Ja. En, maar dat is op 10 oktober. Dat is ook zaterdag. Het is vandaag de negen, hè? Ja. ja. Ja, zie je. Dus nou op zaterdag heb je dus de paarden. En je hebt ook dan het... Uh, de Zandvoortse Oktoberfest heb je zaterdag. Slotfeest 125 jaar wapen van Bloemendaal. En dus de Veteranendag in de haven van Zandvoort van 11 tot 1 uur. Oké. Okay. Heb jij nog nieuws of kunnen we over naar het weer? Uh, ik heb nog wel wat nieuws hoor. Vertel. Altijd hoor. Er is uh, uh, een motorrijder is maandagavond even voor zeven in een gewond geraakt. Nadat hij tegen een afslaande auto was gebotst. De auto sloeg linksaf vanaf de Frans-Waansstraat, de Patrijzenstraat in. Verleende geen voorrang. Dus nou, er kwamen een botsing met elkaar. In de motorrij is dus door ambulancepersoneel opgevangen. En na de nodige zorg ter plaatse... is hij toch naar het ziekenhuis overgebracht... voor verdere behandelingen. Mm -hmm. En de agenten hebben geassisteerd... bij de afhandeling van het ongeval... en het opruimen van alle schadeglas scherpen. Oh ja. ja. Je hebt zo wat hoor, voor je het weet. Ja, ja. kijk uit... Uh, dat, dat was hem. En zondag heb je nog Jess in Zandvoort in Theater de Krocht weer. Ja, ook oh, Erik Timmermans verzorgd. Ja, Erik ja. Timmermans doet de bas, Peter Lichtermoed doet viool en Jean-Louis van Dam doet piano. Ik ja. zie geen zanger staan deze keer. Nee, maar die Jean-Louis van Dam, dat is ook zo'n virtuoos op zijn op op op keyboard, zeg maar, op zijn op piano. Dat is fantastisch. Ja, ik vind ja. dat wel leuk om dat soort dingen even te stimuleren. Dat mensen dat gaan de dat mensen gaan te weinig in huis uit. Ja. Dus, Erik uh, Timmermans, die maakt altijd deel uit van, van de combinaties. Die, die daar optreden, zeg maar. Ook ja, de, de, met... de trio Clement. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, uh, hij heeft daar ook al opgetreden met Frits Landersberg... bijvoorbeeld, de Europees beste uh, vibrafonist, Ook drummer is hij. En uh, daar ben ik geweest toevallig na het concert. Nou, geweldig. En de kroeg leent zich natuurlijk bij uitstek... Uh, voor een gezellige, intieme sfeer... waar je echt kunt genieten van, van jazzmuziek. En, maar soms ook best wel een beetje een poppy uitstapje ja, ja, zeker. Leuk hoor. Fantastisch. Gaan we naar het weer? Ja, we ga gaan naar het weer. Het is weer weer vandaag. Ja. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, luisteraars, want de winterjas en sjaal kunnen weer uit de kast. Komende dagen dan koelt het flink af. Vanaf zondag ligt de temperatuur overdag op zo'n 10 tot 12 graden. Eventjes ter vergelijking. Vandaag wordt het nog 18 graden. Het koude weertype gaat gepaard met flink wat zon... en tijdens heldere nachten, Ja, u raadt het al... dan stijgt de kans op, eh, op de eerste vorst van het seizoen. De oostenwind waar we mee te maken hebben... die veroorzaakt een eh, straalweertype. Met een zuidelijke wind wordt vandaag nog zachte lucht aangevoerd... en het wordt de graad 18. Er is veel bewolking en er vallen enkele buien. Morgen en vrijdag worden overgangsdagen... met veel bewolking en maximaal van 16 graden. Dan gaan we naar het weekend wat eraan zitten te komen. Dan steekt een schrale oogsterwind op... en kelderende de maxima naar 10 tot 12 graden op de zondag. Volgende week dan blijft de temperatuur steken op een graad of 11. Tijdens heldere nachten dus kans op de eerste vorst. Aan de grond op ongeveer 10 centimeter hoogte... heeft deze herfst al een paar keer gevroren... maar op de gewone meethoogte. Dan heb ik het over zo'n anderhalve meter boven de grond. Daar heeft het nog niet gevroren... Vanaf de nacht van zaterdag op zondag daalt de temperatuur... tijdens de nachten tot dichtbij het vriespunt. En lokaal kan het dan tot de eerste vorst komen. Nou, de laatste keer dat het in Nederland verhoor was het op 24 mei in Wijk en Zee. En uh, op landelijk hoofdstation De Beeld verhoor het... voor het laatste jaar op 28 april. En nu komen die gezellige donkere tijden er weer aan, Jolanda. Ja, heerlijk. Lekker bij een open haard zitten. Als je mensen kent met een open haard... ik kom eraan, ja. ik ga er gezellig bij zitten. Ja. Hey, heb jij ook iets van... nou als, als Sinterklaas dan geweest is, dan zet ik meteen de kerstboom neer? Uh, nou ja, ik heb altijd... Uh, ik moet altijd wel moed verzamelen... om eraan te beginnen. Want je vindt het een heel gedoe met die lampjes en zo. Ja, en, en, en, ja ook dat. Ja. Ja, ja, ja. Het, is inderdaad, het is leuker als je samen aan de gang gaat... dan, dan, dan, dan he, gedeelde smart is halve smart. Mm -hmm. Dus uh, tegenwoordig is er wel iemand die, mij, die met mij onder de kerstboom wil gaan zitten. Ja. Dus dat is wel erg gezellig. Dat en dan, klussen, uh, en dan ja. doe je dat uh, graag Nou, ik doe het wel. Meteen als Sinterklaas geweest is, dan uh, halen we de kerstpullen tevoorschijn. En dan gaan we de kamer opkleuken. Want dus ik wil er zo lang mogelijk van genieten. Ja. En helemaal ja, ja. tot 7 januari, de drie koningen. Ja. Uh, dat is traditioneel, dan, dan moet de kerstboom eigenlijk weg. Maar tot die tijd kan je me rustig laten staan. Het is zo gezellig in huis. Ja, nou, ik heb een of andere schilderij in mijn huis hangen. En uh, de, uh, de lijst is van hout. En daar zitten kerstlichtjes mee. dat heb ik het hele jaar hangen. Oké. Okay. Dus want het, uh, <laughs> het staat zo gezellig. Ja, nou, en het dat, is geen boom. Dus dat, dan uh, is het gewoon, uh, gewoon uh, gezellige lichtjes. Ja, dat bedoel ik. Ja, toch? ja, helemaal leuk. Ja. Het liedje van de Zuid. Die Het eerste uur liet ze ons er al van genieten... van de CD Crime of the Century Supertramp. En ook nu de keus van Jolande Verstegen. We gaan even dromen met z'n allen. Dromen van de kerst. Van een witte kerst. Roman verzonken met, uh, met Supertramp. Uh, dankzij onze sidekick uh, van vandaag. Jolande Versteeg. Uh, Jolande, uh, ik, ik, ik vertelde net al aan jou. Ik ga vanavond naar Diana Kroll. Ja, ja, ja. je gaat het zo laten horen aan mij. Nou, zo, hoe ik zij ga het, klinkt. Ik, ik ga het nu laten horen. Oh wow. uh, uh, uh, uh, Hou je van een beetje bellend muziek? Ja, zeker. zeker. Ja? Ja. Nou, luister... Oh, dat is haar. Ik zie ja. haar nu op de, ja. op de website. Nou, luister dan en... eens naar deze bijzondere uitvoering van California Dreaming... Ja. wat we allemaal kennen van de mama's en de papa's. All the leaves are brown. And the sky is gray. I've been for a while.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 Finding. Ik ben uh, zo blij dat ik daar vanavond uh, samen met mijn vriendin uh, naartoe kan. Uh, wat uh, vond je ervan, uh, Yvonne? Genieten. Sorry? Genieten. Ja. Genieten, Genieten hè? ja. Hè? ja. En uh, hè? toen zag ik net ook al inderdaad van... Hey, daar staat ook I'm not in love in. En toen had ik gelijk al met jou een conversatie. Ja. Denkste die ook? Ja. Intensie. Wow. Uh, uh, nou heb ik ook nog een verzoekje... En dat zou je niet geloven, is van ene Jolande Verstegen. Oh. En die vertelde me, ja, ik heb zo'n le leuke vriend, heb ik. Eigenlijk een leuke relatie, maar, maar I'm not in love. Oh ja, nee, I'm, I am absolutely in love. Oh, okay. I'm not in love. En ja, We moeten alweer naar het laatste nummer. En ik wou Jolanda uh, en nu de luisteraars thuis ook nog even laten genieten... Van, uh, van mijn eigen zoon, waar ik natuurlijk geweldig trots op ben. Ik heb het ook al tijdens het Porter programma gedraaid... maar het is zo'n mooi nummer. Het gaat over oorlogskinderen. Sven heeft het zelf geschreven samen met Michael Garvin... de songwriter van Jennifer Lopez en George Benson. En uh, Jan-Peter Bas, hij is de toetsenist van T. Hij was de toetsenis van T. Toer nu met Agna en de Munnik uh, met een soort jubileum-tour. Uh, maar dit is Calling for Peace. Sven Davis, uh, dat is dan zijn artiestennaam. En hij heeft hem van Duif naar Davis veranderd, uh, louter omdat het een Engelstalig uh, gebeur is. Sven.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 It is a without Ja, met de, de klanken van Sven Davis uh, gaan we eruit. Jolande, uh, bedankt voor je komst naar de studio vandaag. Ja, jij ook, bedankt. Uh, ik vond het gezellig. En ben je de volgende week weer of is dat Ruud-Jans? Uh, volgende week is uh, Rutte, dacht ik ja. Oké, okay. ja. nou dan ga ik volgende week samen met Rutte doen. Oké, okay, nou. Ja. Fijn weekend. Ja, jij ook. Dank je nogmaals. En uh, ja. andere luisteraars. Uh, schakelen ze in uh, op, op, op zaterdag. Want vroeger om acht uur. Dan uh, kunnen jullie mij weer horen. Nou, helemaal mooi. Ja. Wel succes dan. Dank je wel. Uh, doei doei. van ZFM. Via de kabel op 104.5.